De mix, zodat je gewend bent in de hitlijsten. Maar ik vond het wel een aparte mix. En ik zou zeggen, het einde van het eerste uur. Zometeen vanaf 12 uur, Niemand meer dan onze eigen Resident DJ Mauzo. Een uur lang live in de mix. Maar eerst even lekker de muziek. Wat dacht je van DJ Anto Met Monday, Tuesday, Wednesday. En uiteindelijk hebben we dan het weekend. Ik zou zeggen, tot aan de andere kant oh yeah! van 12 uur hier op CMM Zandvoort. En dance for the Femme the Nightclockers zijn bij je. Tot aan 1 uur met zometeen DJ Mauzo.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 Volgens Obama is de hervorming de belangrijkste op het gebied van de gezondheidszorg in ruim 40 jaar. Het nieuwe stelsel komt er pas als minimaal 216 afgevaardigde voorstemmen. Volgens de New York Times zijn er tot nu toe 206 voorstemmers en moeten 21 democratische afgevaardigden nog een beslissing nemen. Op dit moment zijn er in Amerika naar schatting 32 miljoen onverzekerden. De hervormingen moeten daar een eind aan maken. De stemming over het nieuwe zorgstelsel is komende avond. In Moskou zijn zo'n 70 mensen opgepakt die meededen aan een demonstratie tegen de regering van premier Poetin. Volgens de politie zijn ze gearresteerd omdat er geen toestemming was gegeven voor de betoging. In diverse steden in Rusland gingen mensen de straat op, zoals in Sint-Petersburg, Kalingrad en Vladivostok. In totaal waren enkele duizenden demonstranten op de been. De protest was georganiseerd door oppositiegroepen die vandaag hadden uitgeroepen tot Dag van de Woede... De oppositie heeft kritiek op het economische beleid van de regering Poetin en eist meer vrijheid. De afgelopen maanden zijn er in Rusland vaker betogingen geweest tegen Poetin. De grootste was in januari in Kalingrad, waaraan zo'n 10.000 mensen meededen. In de eredivisie heeft koploper FC Twente zijn voorsprong van vijf punten op PSV behouden... In de onderlinge wedstrijd in Eindhoven werd het 1-1. Verder won Heracles en Almelo met 3-0 van NAC. En FC Utrecht klopte Willem II in Tilburg ook met 3-0. Feyenoord tegen Vitesse werd bij een stand van 1-1 gestaakt. Omdat het veld door de regen onbespeelbaar was geworden. Het weer, vannacht flink wat regen. Ook komende ochtend nog regenachtig. Maar smiddags geleidelijk droog en af en toe zon. Het wordt ongeveer 12 graden. Dit was Zandvoort. Zandvoort heeft het al 20 jaar. En jij beleeft het. Het. het. ZFM in 2010, al 20 jaar. Live. ZFM. En nu de Nightwalk. Fasten seatbelt. Hold on. Hold on. Because it's time for a wild ride with the funkiest club and house vibes on the planet. In 3, 3, 2, 2, 1, 1, 1.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 This <laughs> is He's oh, changing your mind, he's changing, oh, changing your mind, he's changing, oh, changing your mind, he's changing your he's changing your mind